Ik was bezig met uh, onderwijs uit de Hebreeënbrief. De vorige keer hebben we stilgestaan bij. Uh, de schrijver, Onder andere dat Paulus een schrijver was. En dat hij echt gericht is op het Joodse volk. Dus daar ga ik nu eigenlijk niet meer op in. Ik ga verder met uh, Hebreeën 5. Het eerste vers. Waar we eigenlijk een beetje gestopt zijn. Is het ging over de hoge priester. Want elke hoge priester. Dus de menselijke hoge priester zeg maar. Die uit de mensen wordt genomen. Is ten dienste van mensen aangesteld. Dus elke priester die... Aangesteld werd, werd ten dienste van mensen aangesteld. Waarom? Met het oog op de dingen die bij God te doen zijn. En dan een van de belangrijkste dingen die hij moet doen, dat is gaven en offers brengen in het heiligdom. En om een reden, en die reden is omdat de mensen gezondigd hebben. Dus die offers en die gaven worden gebracht om die zonde te verzoenen van die mensen. En dat is eigenlijk... de Core business van de priester en van de hogepriester. Die hogepriester kan voluit medelijden hebben met de onwetende en dwalende. Nee, degene die het weg kwijt zijn staat er eigenlijk in de grondtekst. Omdat hij zelf ook met zwakheid omvangen is. Dus dit gaat niet over Yeshua, maar dit gaat echt over de hogepriester die dus aangesteld werd. En die hogepriester moest medelijden hebben met de mensen om hem heen zodat hij ook degene kon helpen. En dan ging het met name over de onwetende en de dwaal. Die echt degene, die echt de echte weg kwijt waren. Omdat hij zelf ook met zwakheid ontvangen was. Dus de bedoeling was dat hij eigenlijk zelf reflecterend was. Dat hij bij zijn eigen ging En zou ontdekken dat hij zelf ook de mist in had En daardoor dus andere mensen kon helpen. Maar nou, je ziet eigenlijk dat dat helemaal mis was. De tijde van Yeshua ook. Ze hadden geen compassie. Ze hadden geen medelijden mensen om zich heen. Nee, ze worden, mensen werden onderdrukt. Mensen werden allerlei wetten opgelegd. En dat hele gebeuren hier van voluit medelijden hebben was weg. Het was er gewoon niet. En daarom reageert Yeshua daar ook zo heel erg fel op. En daarom moet hij, evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren vanwege de zonde. Omdat hij ook een zondig mens was, steeds de fout in ging moest hij eerst voor zichzelf offeren, dus zijn schuld verzoenen voor God... voordat hij voor het volk de boel recht kon breien eigenlijk. En dat was een eis wat elk jaar weer opnieuw kwam. Dus elk jaar opnieuw werden de offers gebracht. En elk jaar opnieuw bij grote verzoendag moest hij dus schuld beleiden... en offeren voor het hele volk. En niemand, zegt Paulus, neemt die eer voor zichzelf. Dus niemand stelt zichzelf aan als hoge priester om dit te doen. Maar je wordt er door God te geroepen. Net zoals Aaron geroepen werd, samen met Mozes, om die taak te vervullen. En dan Aaron die werd dus geroepen door God, maar die werd ingesteld door Mozes. Want Mozes ontving alles en gaf het door aan Aaron. Hij had het niet voor zichzelf gevraagd. Aaron is niet zeg maar uit zichzelf naar Mozes getrokken... Van moest luisteren, het lijkt me wel een mooi baantje... om hoge priester te zijn. Dat was ook veranderd ten tijde van Yeshua. Het hoge priesterschap werd gekocht voor geld van de Romeinen. De Romeinen stelden de hogepriesters aan... en daarom was er elk jaar weer een nieuwe hoge priester. Degene die het hoogste bood... die kreeg dan het jaar die taak toegewezen. Volledig in strijd met alle wetten die Yahweh ingesteld had... Omtrent het hoge priesterschap. Zo heeft ook de Messias zichzelf niet de eer gegeven om hoge priester te worden. Nou, ik heb er een hoop vraagtekens achter gezet, want dat is raar hè. Waarom? Er wordt toch gezegd dat hij God was toch? En als hij God is, dan heeft hij zichzelf toch aangesteld als Messias? Of niet? Of heeft iemand anders dat gedaan? Nou, ik denk dat iemand anders dat gedaan heeft. Zijn vader heeft dat gedaan. En niet hij zelf. Dus Paul had helemaal gelijk. Hij heeft zichzelf niet de eer gegeven om hoge priester te worden. Maar er was iemand anders die dat regelde. En die dat ook zei. En daarom moet hij, Yeshua, evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren. Zoals hij ook op een andere plaats zegt. En dat zegt wij dus. U bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Nou, we kennen allemaal dat verhaal. In Genesis 14, vers 18, dan komt Melchizedek, de koning van Salem... En wat doet hij? Abraham had oorlog gevoerd met die volkeren die Lot hadden weggevoerd. Die hadden dat helemaal veroverd. Hadden Lot met alles wat hij had meegenomen. En dus ook heel die steden die ze veroverd hadden. Abraham hoort ervan, neemt zijn mensen mee. Achtervolgt die volken, voert er strijd tegen en komt als overwinnaar terug. En op het moment dat hij terugkomt, komt iemand hem tegemoet. En dat is Melchizedek, de koning van Salem. En wat doet hij? Hij brengt hem eerst brood en wijn. Dus hij viert eigenlijk gemeenschap met hem. En waarom doet hij dat? Omdat hij priester was. Hij was priester van God, de Allerhoogste. En die Allerhoogste heeft te maken met God en niet met Melchizedek. Om het even duidelijk te maken. En hij zegent Abraham en zei: Gezegend zijn Abraham door God de Allerhoogste die hemel en aarde bezit. En dat is raar, want wie had nou de belofte? Er wordt niet gesproken over dat Melchizedek de belofte had, maar Abraham had de belofte. Want hem kwam de belofte toe. En gelooft zij God, de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En wat doet Abraham? Die geeft de tiende aan Melchizedek. Van alles een tiende deel. Nou, dat is heel opmerkelijk. Daar gaat Paulus ook op in zometeen. Ja, wij heeft gezworen en hij zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. In de psalmen wordt dat herhaald. En daar refereert dus ook Paulus aan. Nou, in de dagen dat Yeshua op aarde was, heeft hij met luid geroepen en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem, die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit, er staat de angst, maar ik heb ook die angst verlost, verhoord. Nou, dit is ook opmerkelijk. Hè? Want als hij werkelijk god was geweest. Hoe kan nou een godheid. In tranen uitbarsten. En luid roepen. En smeekbeden richten aan een andere god. Nou, ik heb er toch een iets ander beeld bij. Dat vind ik heel vreemd. En hoe kan een god nou sterven. Dat is, volgens mij is dat onmogelijk. Daar hebben ze hele mooie theologische oplossingen voor. Dat ga ik niet behandelen. Ik vind het niet interessant eigenlijk. Maar Yeshua... Heeft in de tuin van Gethsemane. Heeft hij zijn hart uitgestort voor zijn vader. En gevraagd: Als het mogelijk is, laat die drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En Java heeft hem dus verhoord, staat er. Zijn angst is weggenomen. En hij is het pad gegaan wat God gevraagd had. En waarvoor hij zich ook aangeboden had. Hoewel hij de zoon was heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Nou, dat is ook een heel opmerkelijke zin, hè? Dus het was niet zo dat hij al gehoorzaam was, haal ik er hieruit op. Nee, hij heeft het geleerd, net zoals wij gehoorzaamheid moeten leren uit wat wij moeten lijden. Dus het lijden heeft een bepaalde betekenis om te leren doen wat Yahweh van ons vraagt. En hij was gewillig, want dat staat er ook, hè? Hij had zijn eigen aangeboden en had gezegd van hier kom ik om uw wil te doen. Maar toch heeft hij dus gehoorzaamheid moeten leren uit hetgeen hij heeft moeten leiden. En toen hij volmaakt was geworden, dus dat was hij dus niet, want hij is het geworden... is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. En wanneer is hij nou volmaakt geworden dan? Wanneer is Yeshua dan volmaakt geworden? Ik denk op het moment dat hij zijn leven gegeven heeft, terwijl hij de schuldeloos was, op dat moment is hij volmaakt geworden. En is hij voor allen dus de oorzaak geworden van een eeuwige zaligheid. Daarvoor was er geen sprake van namelijk. Er moest eerst bloed vloeien, er moest eerst een leven genomen worden om de schuld uit te deligen die lag bij Jave. Door God is hij hoogpriester genoemd naar de ordening van Melchizedek priester in eeuwigheid. Dus niet door zichzelf... niet door iemand anders... niet door een aardse macht... maar door de hoogste macht die er was... werd hij hoge priester genoemd... in deze ordening. Over hem hebben we veel dingen te zeggen... die moeilijk zijn om uit te leggen... omdat u traag geworden bent in het horen. Nou, Paulus die schrijft het aan de Joden... Hè? dus het is niet persoonlijk naar jullie gericht... maar hij schrijft het aan de Joden dat ze trager worden zijn in het horen want hoewel u gelet op de tijd zegt Paulus en dan heeft u het echt over de leertijd leraars zou moeten zijn ik heb er even een plaatje bij gezocht he. de joden hadden eigenlijk dus al onderwijs moeten geven waar ze voor geroepen waren om de volkeren te onderwijzen is dat niet gebeurd hebt u weer iemand nodig die u onderwijst zegt Paulus in de grondbeginselen van de woorden van God. He, dus niet eens van dat u dus zeg maar, dus verder onderwijs kan geven. Nee, hij moet we helemaal opnieuw beginnen met de allereerste beginselen om hun op te voeden. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en geen vast voedsel. Nou, ik heb er een plaatje bij gezocht, vind ik leuk. Hè? En dan, kijk, zo zijn ze geworden. Als een kind in de schoot van de moeder, wat ze zeg maar de fles krijgt. En dat was niet de bedoeling, want ze hadden leraars moeten zijn. Immers ieder die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid. En dat snap je. Als je even naar Daniel kijkt, dat is natuurlijk een leuk voorbeeld. Daniel die krijgt de fles. Dat kun je kunt niet verwachten van zo'n kind dat hij onderwijs gaat geven. Dat hij gaat vertellen van hoe dat in elkaar zit met de gerechtigheid. Nee, dat kind dat weet niet beter. dat komt als het goed is. Want hij is een kind. En niet zomaar een kind... Dat Nefios een niet onderwezen kind. Niet in de Torah onderwezen kind. Daar gaat het over. En dat is eigenlijk niet bijbels. Want elk kind wat opgroeit in Israël. Hoort eigenlijk door de Torah onderwezen te zijn. Dat lezen we ook elke sabbat voor. Dat wordt ook in elke synagoge elke sabbat voorgelezen. Tijdig en ontijdig wijs je kinderen op de wetten van God. Of je nou zit, of je nou staat, of je nou ligt. Maakt niet uit. Op elk moment hoor je je kind te onderwijzen. Dat is niet gebeurd. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel. Voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben. En waarom? Om wat te kunnen onderscheiden. Je moet kunnen onderscheiden wat goed is en wat kwaad is. Dat is de bedoeling van het hele Torah onderwijs. Niet dat je het moet gaan vragen aan iemand... Doch, hoe zit dat nou? Is dat nou goed of is dat fout? Nee, je hoort zelf te kunnen onderscheiden wat het goed is en wat het kwaad is. En wat overeenstemt met de geboden van Yahweh en wat daar tegen ingaat. Laten we daarom het eerste onderwijs, en dan wordt Paulus heel scherp... met betrekking tot de Messias laten rusten. En dat is eigenlijk het onderwijs waar de hele christenwereld mee vol zit... Het viel me nu eigenlijk pas op, eerlijk gezegd hoor. Dus ik was hiermee bezig en ik heb van vrienden die me een paar keer hebben horen preken. de commentaar gehad: Jij doet zo weinig om mensen op te roepen tot geloof. Dat missen we eigenlijk een beetje bij jou. Je hebt, ja, constant ben je bezig met onderwijs en dan ga je heel diep in. maar eigenlijk missen we eigenlijk die oproep steeds. Dat hoort toch eigenlijk? Je hoort toch constant op te roepen tot geloof, dat mensen tot geloof komen? Hier viel het ineens op, een op zijn plek. Paulus is het helemaal daarmee mee eens. Paulus zegt, het eerste onderwijs moet je vergeten. Wij moeten doorgaan tot de volmaaktheid. Zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken. En van geloof in God. Dus Paulus zegt van, stop daar nou eens mee. Want dat is eigenlijk net als dat je de fles geeft. Je blijft constant maar die mensen de fles geven. Ze komen niet verder. Want dat zou al moeten bestaan. Op het moment dat je in de kerk komt, op het moment dat je in Argen komt, dan had je al dat geloof moeten hebben. God heeft al zoveel gedaan. Wanneer komt het moment dat je gaat groeien en dat je een keer in de voetsporen gaat staan en een keer duidelijk tot je door laat dringen wat God werkelijk wil met je leven. Stop een keer met het zuigen aan die fles wat gaan we doen zegt Paulus we gaan het hebben over de leer van dopen we gaan het hebben over de handoplegging van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel dat zijn de dingen waar Paulus mee bezig wil zijn en zegt hij dat zullen wij ook doen als, en ik heb het deo over Lent erbij gezet, als God het wil als God het toestaat dan gaan we ons daarop richten en niet constant weer de oproep doen van mensen kom alsjeblieft tot geloof hoe vaak moet het nou gevraagd worden aan mensen wanneer nemen we het serieus als God roept, dan meent hij dat ook. Als God zegt: zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als je open doet, dan kom ik binnen en ik vier avondmaal bij jou. Dan bestaat het niet dat iemand kan zeggen: ik kan die deur niet open doen, want dan zou God een leugenaar zijn. Als God zegt: doe die deur open, dan bedoelt hij ook. Doe gewoon die deur open, simpel. En met alles en nog wat kunnen ze zelf beslissingen nemen. ...behalve over het meest belangrijke in hun leven... ...en dat is de deur open doen van God. Dat kunnen wij niet zelf. Wordt er dan gezegd, dat kunnen wij niet. Dan moet er iets speciaals gebeuren. Er is het meest speciale... ...wat ooit is geweest op aarde, is gebeurd. En dat is dat God zijn Zoon... ...heeft gegeven om te sterven... ...voor onze zonden. Als dat al niet meer speciaal genoeg is... ...dan zal nooit iets speciaals gebeuren. Want, zegt hij... ...het is onmogelijk... Let wel, het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gave geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden aan de Heilige Geest, en de Heilige Geest is degene die je overtuigt dat Yeshua de zoon van God is. En die het goede woord van God geproefd hebben, daar ook echt in bezig zijn geweest. En de krachten van de komende wereld. En die daarna afvallig worden, zegt Paulus. Wat je bijna niet kan voorstellen. Iemand die zoveel meegemaakt heeft. Weer opnieuw tot bekering te brengen. Dat is onmogelijk, zegt Paulus. Omdat zij, hij heeft er een reden bij. En het is verschrikkelijk wat hij dan zegt. Voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisen. Dus hij heeft... Niet genoeg gedaan, blijkbaar, voor hun. Ze zijn niet overtuigd dat hij toch de zoon van God was. Ze hebben dat wel beleden. zijn ervan teruggekomen op de een of andere rare manier. En hebben gezegd. Nou, als het dan toch blijkt op een gegeven moment. Oké, okay, dan moet hij dat misschien maar nog een keer opnieuw doen. Omdat wij overtuigd worden dat hij toch de zoon van God is. Dat gaat niet gebeuren, zegt Paulus. Dat gaat niet gebeuren. Waarom niet? Omdat ze zichzelf openlijk de schande maken daarmee. Want het is verschrikkelijk om als je zo'n grote zaligheid aan de kant schuift en zegt van ja, het hele Nieuwe Testament geldt niet meer. Dat doet er niet meer toe. Het is een grote leugen. Want, zegt Paulus, en dan komt hij met een hele sterke reden, de aarde die de regen indringt, dus hij maakt er eigenlijk een heel simpel voorbeeld van, de aarde die de regen indringt, die er dikwijls op valt, we hebben afgelopen week ook behoorlijk wat meegemaakt, en die nuttig gewas voorbrengt voor hen... door weer ook bewerkt wordt... ontvangt zegen van God. Nou, dan moet je je goed door dat te dringen. Want hij heeft het hier eigenlijk over het evangelie. Dat dus gebracht wordt. En niet één keer. Maar die er vele malen gepredikt is. Hé, net als de regen. Dus constant is de regen gevallen... en de aarde heeft maar gedronken en gedronken en gedronken. De bedoeling is dat je dan vruchten voortbrengt. Dat is niet gebeurd... Hey, maar als je vruchten voortbrengt, dan ontvang je de zegen van God. Maar helaas zijn ze een andere kant op gegaan. Maar de aarde die dorens en dissels voorbrengt, ze hebben onkruid voortgebracht. Is verwerpelijk en de vervloeking nabij, waarvan het einde tot verbranding leidt. Want dat is het enige wat je doet met onkruid. Je verzamelt het, je laat het verdorren en je steekt er de brand in. Ook al spreken wij zo geliefde, en dat is natuurlijk een harde boodschap die die bracht... Wat u betreft zijn we echter overtuigd van betere dingen... die met de zaligheid samenhangen. En dat is eigenlijk ook wat ik wilde antwoorden naar, naar, naar Johan. Natuurlijk, voor een hele hoop dingen gelden deze dingen ook voor ons. En toch denk ik ook dat Paulus dit ook voor ons geschreven heeft. Omdat we ook met andere dingen bezig zijn. Wij willen wel luisteren. Wij willen doen wat Java van ons vraagt. Wij zijn ervan overtuigd dat Yeshua de Zoon van God is... En als we daarvan overtuigd zijn, dan hebben we de heilige geest. Want dat kunnen wij niet uit onszelf zeggen namelijk. Er staat heel duidelijk in de Bijbel dat de heilige geest je overtuigt dat Yeshua de Messias is en dat hij de zoon van God is. Dat is niet iets wat we uit een boekje kunnen leren. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten. En de liefdevolle inspanning die u in zijn naam bewezen hebt, doordat u de heilige gediend hebt en nog steeds dient. Dus de mensen aan wie hij schreef, die waren echt wel bezig. Om eerlijk en oprecht inspanningen uit te voeren. Om Yahweh te eren, om zijn naam te loven en te prijzen. En ze hielpen degene die dus bezig waren in het Koninkrijk van God. Die dienden ze en die bleven ze dienen. Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont. Dus blijkbaar zat er wel een gigantisch verschil in in wat de ene deed en wat de andere deed, en dat viel op. En daar maakt hij dan toch wel een opmerking over. Waarom? Omdat hij wil dat de volle zekerheid van de hoop... tot het einde toe zal doorgaan. En wat is dat nou precies? Nou, dat horen we regelmatig, hè? Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt... en de bewijs van de zaken die men niet ziet. Dat is dan alvast een sprongetje naar Hebreeën 11... Opdat u niet traag wordt, zegt Paulus. Maar navolgers bent van hen... die door geloof en geduld de belofte beërven. Dus je moet er wel in bezig blijven. Je kunt niet zeggen... nou, ik, ik schuif het even een poosje aan de kant hoor. Nu ga ik even. Ik ben een beetje beu. Ik stop het een poosje ergens in de kast. En ik kom er wel weer op terug. Nou, dat kan niet. Zegt Paulus, waarom niet? Dan word je traag. Dan word je traag. Dan ga je dingen vergeten. Dan ga je dingen toch niet, niet meer doen. En dat is niet de bedoeling. Je bent een navolger. En je moet er mee bezig blijven... Met geloof en met geduld. En dan zul je de belofte beërven. Want toen God Abraham de belofte deed, zwoer hij bij zichzelf. Dus God zweert bij zichzelf, bij God zelf. Omdat hij bij niemand die hoger was, kon zweren. Er is niemand hoger als Yahweh. Hij is gewoon de allerhoogste. Zoals het ook in de Bijbel staat. Hij zei, Yahweh, voorzeker, rijk zal ik u zegenen. En die u is dan Abraham. Dus rijk zal hij Abram zegenen. En overvloedig zal hij Abram in aantal doen toenemen. En zo heeft hij de belofte verkregen... nadat daar geduldig op gewacht te hebben. Heb ik ook weer wat vraagtekens gezegd? Geduldig? Heeft Abram echt geduldig gewacht? Heeft Abram niet op een gegeven moment ook zelf... ...zijn plannen uitproberen te voeren door middel van Hagar? Waar hij tot op de dag van vandaag... ...zijn nageslacht nog steeds grote problemen mee heeft... Dus dat geduldig. Hij heeft geduldig gewacht. Hij had lang gewacht. Want hoe oud was hij toen hij Ismael kreeg? 84. Dat is lang, hè? En er staat ook niet dat Abraham eigenlijk zelf het initiatief genomen had. Nee. Sarah kwam met het idee, hè? <coughs> Jongens, luisteren. Pak naar slavin maar. Pak Haga maar. Nou, we hadden er gisteren eens even over te praten. Ik denk, je, het is eigenlijk onvoorstelbaar, hè? Hoe dat dan gegaan is in die gedachtegang van die mensen... dat kun je niet helemaal begrijpen. Maar blijkbaar stelde een slavin dus helemaal niets voor. Ze was gewoon een soort transportmiddel voor het zaad van Abraham... om een kind te brengen, want het kind zelf was niet eens van haar. Het was van Sarai, want Sarai zegt... dat het kind wat geboren zal worden op mijn schoot zal geboren worden... en voor mij nageslacht zal betekenen. Dus ze wordt gebruikt als een soort een draagmoeder... Maar ze is niet eens moeder. Ze mag niet eens moeder zijn. Want het kind is niet eens van haar. Dus het is een hele bizarre manier om nageslacht te verwekken. Dat je niet snapt dat hun denken dat ze daar ook een zegen door verkrijgen. Dan komt hij even terug over dat zweren. Want hij had het over dat ja, dus bij zichzelf gezworen. omdat niemand hoger was. Nu Paulus regelmatig, hè? dan heeft hij het even. en dan springt hij ineens weer terug naar een vorig onderwerp. Mensen zweren immers bij iemand die hoger is dan zijzelf. En de eet die hun tot bevestiging dient. Hè, want je, gaat, je roept eigenlijk een hoger iemand roep je aan. Omdat die het zal bevestigen dat hetgeen wat jij zegt waar is. En de bedoeling is dat dan eigenlijk alle tegenspraak stopt. Omdat je bij iemand een beroep doet die een behoorlijke autoriteit hebt. Dan hoop je eigenlijk als ik die zeg maar, erbij haal. Dan, is, dan stoppen ze allemaal met tegenspraak. Daar durft eigenlijk niemand tegen in. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde wat Yahweh doet. Yahweh die zweert bij zichzelf omdat er niemand anders hoger is... omdat alle tegenspraak zal stoppen, want er is niemand hoger. Dus als Yahweh een eet zweert... dat is eigenlijk het einde van alle tegenspraak. Er hoort geen tegenspraak meer te zijn als hij dat doet. Omdat hij aan de erfgename van de belofte... overvloediger de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen... heeft God die bekrachtigd met een eet... Nou, wie waren nou die erfgenamen van de belofte? Wie waren dat nou? Er wordt heel vaak gezegd, ja, dat zijn de christenen geworden. Maar dat staat niet in de Bijbel. De erfgenamen van de belofte, dat zegt Yeshua ook... ...hij is gekomen voor de kinderen van Israël. Dus aan de erfgenamen voor Israël... ...wil hij de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit bewijzen. En daarom zweet hij dus die eet. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen... En dat is dus ja, zelf. En de eed die hij gezworen heeft. Er zijn twee onveranderlijke dingen. Waarin het onmogelijk is dat hij zou liegen. Dat bestaat niet. Het bestaat niet dat God kan liegen. En daardoor moeten wij een sterke troost ontvangen. Wij die bij hem de toevlucht genomen hebben. Om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Als we dat niet meer kunnen. Als we niet meer kunnen geloven... ...dat Java hetgeen wat hij gezegd heeft... ...ook echt meent... ...wat hij zelf met een eet... ...bezworen heeft... ...ja, dan zijn we eigenlijk de meest trieste mensen... ...die er rondlopen. Dan is er eigenlijk geen hoop meer... ...zegt Paulus. Dan is er gewoon geen hoop meer. Want waar moet je dan nog op hopen... ...als wij denken, als christenen... ...dat wij het beter doen dan de joden... ...of als zijn volk... ...en denken dat de belofte die God geeft aan ons... ...als wij tot geloof komen... ...dat die groter is als de belofte die hij aan Israël gegeven heeft... Ja, dan ben je eigenlijk de beklaardige waarste van de mensen. Want waarom zou hij dan zijn eigen volk aan de kant schuiven... en zouden wij hoop hebben dat hij wel zijn eten ons gestand zou doen? Daar is geen enkele reden voor. Als het zo zou zijn dat hij zijn volk afgeschreven heeft... en dat alle beloften die voor Israël zijn niet meer waar zijn... waar hebben wij dan nog de hoop op? Dan is er voor ons ook geen hoop. Maar het is niet zo... Wat de theologie ook probeert te vertellen. Het is niet zo. De beloften van God zijn onveranderlijk. Hij heeft het gezworen met een eed. Zolang de zon en de maan er zullen zijn zal Israël mijn volk zijn. Nou, iedere keer als je naar buiten loopt. En je hebt het geluk dat het mooi weer is. Dan zie je de zon. En s'nachts kun je de maan zien. Soms ook overdag zelfs. En dan weet je dat zijn beloften nog steeds geldt. Dat is onveranderlijk. En deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, zegt Paulus. Een anker voor de ziel dat vast en onwrikbaar is en rijdt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Waar wij dus niet mochten komen. Want het was voor de hoge priester achter het voorhangsel. Dan mochten zelfs de gewone priesters niet komen. En dat anker, dat rijk dus achter het voorhangsel waar de ark staat. Nou, een anker kent iedereen wel, hè? Wat doe je met een anker? Je zou natuurlijk een dwaas zijn als je op een schip bent... En je gooit dat anker in je eigen ruim. Dan schiet je je doel voorbij. Dan heeft dat anker geen enkele functie. Dat anker moet uitgeworpen worden. Dat moet buiten jezelf gegooid worden. Nou, dat is ook precies de metafoor die Paulus hier gebruikt. Het anker wordt weggegooid achter het voorhangsel. Het moet ergens achter blijven haken, zodat je dus vaste grond vindt. Zodat je dus vast en veilig ligt. En wie is daar binnengegaan? zegt hij? De voorloper van ons. Namelijk Yeshua. Die na de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is. Tot in eeuwigheid. Die priester die werd af en toe voor een jaar. En soms langer. Dat was de bedoeling uit tot het einde van zijn leven. Maar Yeshua die werd het tot in eeuwigheid. En de eeuwigheid, dat stopt nooit. Dat blijft doorgaan. En daar, zegt hij... Dus in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel, daar is de voorloper binnengegaan. De viteke 16, vers 29. Dit is voor u een tot een eeuwige verordening. U moet in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, uzelf ontmoedigen en geen enkel werk doen, de ingezetenen niet. En de vreemdeling die in uw midden verblijft, evenmin. Nou, dat zijn wij, hè? Wij zijn die vreemdelingen die ook in hun midden verblijven. Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van Yahweh gereinigd. Het is voor uw sabbat, een dag van volledige rust, omdat u uzelf verootmoedigt. Dit is een eeuwige verordening. Nogmaals, eeuwig stopt nooit. En de priester die men gezelfde gewijd heeft om in de plaats van zijn vader als priester te dienen, dit gaat dus over de hoge priester, moet de verzoening doen als hij de kleren, de heilige kleren, heeft aangetrokken. Dus hij moet zich voorbereiden. Hij mag niet zomaar naar binnen. Hij moet zich voorbereiden met de heilige kleren. En dan gaat hij dus verzoening doen voor heel het volk. Zo moet hij het heilige heiligdom verzoenen. De tent van ontmoeting en het altaar moet hij verzoenen. En hij moet voor de priesters en voor heel het volk van de gemeente verzoening doen. Nog een keer. Wat moet hij doen? Hij moet eerst het heilige heiligdom verzoenen. Dat kun je bijna niet begrijpen. Want je hebt het hier over het heilige heiligdom... maar het moet verzoend worden. Er ligt een schuld op. De tent van de ontmoeting en het alter moet hij verzoenen. Dus het allerheiligste wat God eigenlijk ingesteld had daar zo... moet verzoend worden. Dan moet hij voor de priesters... dus de mensen die voor God leven... die constant bezig zijn... met zijn woord... Moet hij verzoenen. En daarna pas voor het hele volk. Dit is voor u nogmaals een eeuwige verordening om voor de Israëlieten eenmaal per jaar verzoening te doen voor al hun zonden. En dan krijgen ze mooie zinnen en men deed zoals Yahweh Mozes opgedragen had. Nou ja, mooie kun je het niet hebben eigenlijk. Hè? Het wordt verteld, de mensen nemen het aan, zeggen ja en amen en ze doen het gewoon. Hè? Ze horen en ze doen het schema. Dan gaat hij terug naar Melchizedek. Tegen Melchizedek was namelijk koning van Salem... een priester van de Allerhoogste God. Hij ging Abram tegemoet... toen hij terugkeerde naar het verslaan van de koningen... en zegende hem. Dus Melchizedek zegent Abraham, terwijl Abram de belofte gekregen had. Toch staat blijkbaar... Melchizedek hoger... als de beloftedrager. Want Melchizedek zegent... Abram. En Abram gaf ook alles wat hij had wat hij dus eigenlijk veroverd had op die volken van alles gaf hij een tiende deel aan Melchizedek wat ook in de Torah staat dat je dus tien, het tiende deel van je inkomen aan Yahweh moet geven in de eerste plaats was hij dus die Melchizedek al dus de vertaling van zijn naam zegt Paulus, koning van de gerechtigheid en verder was hij ook koning van Salem dat is koning van de vrede en ik heb erachter gezet Jerusalem. Hè? Shalom zit daarin. Hè? Dus hij was koning van Jeruzalem. Koning van de gerechtigheid. En wie gaat dat straks ook worden? Juist. Waar wachten we op? Hè? De koning. De koning van gerechtigheid. En koning van Salem. Hè? De koning van Shalom. Dus het is ook weer een soort profetie... voor wat er gaat gebeuren in de eindtijd. Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde, maar aan de zoon van God gelijk gemaakt, blijft hij in eeuwigheid priester. Omdat eigenlijk over Melchizedek verder niks geschreven staat in het woord. Er zijn wel allerlei gedachten over. Ga ik heel even op in. Merk nu op hoe groot hij geweest is, iemand aan wie de aasvader Abraham zelfs een tiende deel van de buit gegeven heeft. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Hè? Degene die de belofte heeft, waar dus ook de Messias uit voortkomt, die gaat de tiende geven aan een priester, een hoge priester, die ineens zomaar optreedt. Dan gaat hij dat uitleggen. Hij gaat het eigenlijk proberen op een rijtje te zetten. Degene uit de zonen van Levi, die dus het priesterschap en ook het hoge priesterschap ontvingen... hebben wel volgens de wet de opdracht om tienden te nemen van het volk. Dus de tienden werden gebracht naar de tempel, maar die werden gegeven aan de levieten. Die het verzamelde en daar dus heel de tempeldienst en alles wat ermee te maken had. werd daaruit betaald. Dus de levieten namen van hun broeders. terwijl die ook uit het lichaam van Abram kwamen, zei hij. want het waren gewoon zijn broeders. Maar die broeders moesten toch de tiende geven aan de Leviten. Hij echter, die Melchizedek. die niet van Levi afstamde. heeft van Abram tiende genomen. En hij heeft. He, dus Melchizedek heeft Abraham gezegend die de belofte gekregen had. Dus hij gaat boven de belofte dragen, nog een keer. He. Nu is het ontegenzeggelijk, zegt Paulus, dat wat minder is, gezegend wordt door wat meer is. Dus wat zegt Paulus eigenlijk? Melchizedek was meer als Abraham. Dus Abraham, waarmee God ook van aangezicht tot aangezicht spreekt, die God de belofte gegeven heeft, die ontmoet iemand. Die ineens optreedt. en die meer is dan hij. En dat erkent Abraham ook, want daar geeft hem de tiende. Dus hij erkent het ook. dat men gezedelijk hoger staat dan hij. Hier nemen sterfelijke mensen tiende. maar daar nam iemand ze van wie getuigd wordt. dat hij leeft. En aangezien in de Bijbel niet staat. dat hij overleden is. zou hij bijna, zou hij bijna zeggen. dan leeft hij nog steeds voort. En om zo te zeggen. ook Levi, die de tiende neemt. Heeft door Abraham tiende gegeven. Waarom? Omdat Levi was nog in de lendenen van Abraham, om zo te zeggen. Hij was nog in het lichaam van zijn vader. Toen Melchizedek bij Abraham kwam. En dat Abraham dus de tiende geeft. Dat gold dus ook voor Yeshua. Want Yeshua, die zat ook nog in het lichaam van Maria, zeg maar. En Maria, die komt van Abraham vandaan. Nou, dat is iets leuks om over na te denken, denk ik. Dat is natuurlijk een hele rare verbintenis die je nu hebt. Want Yeshua is dus niet uit de Levite. Is dus ook niet vanuit die oorsprong is hij hogepriester geworden. Maar heeft wel zeg maar, zou je bijna zeggen, dus de tiener gegeven Melchizedek. Dan ga ik even terug naar Adam. Want er wordt gezegd, en dat zou best kunnen. Dat Sem, dus de zoon van Noach dat die dus eigenlijk Melchizedek is. Sim. Sem. Ja. En dat kan, want je ziet hier, als Noach overlijdt... dan zie je dus dat Abraham 52 jaar geleefd terwijl Noach leefde. 52 jaar. Dus die hebben elkaar gewoon gekend, denk ik. En dan zie je dat het eigenlijk heel snel gaat. Je hebt De eerste generatie is Adam. De tweede generatie, die dus helemaal lang hebben samengeleefd, is Methuselach... Met heeft heel lang samengeleefd met Noach. Het grootste gedeelte van het leven van Noach. Sem heeft zelfs ook nog Met gekend. Hij heeft dus eigenlijk ja, zo'n directe lijn om de dus zeg Sam maar alles over te dragen. Aan kennis. En Sem heeft dus langer geleefd. Die heeft zelfs Jacob nog gekend. Als je hier kijkt, op het moment dat Sem overlijdt, dan is Jacob is 42 jaar kun je je bijna niet voorstellen. Hè? Dus die overdracht van kennis, dat is zo'n korte lijn geweest, dat is bijna niet te geloven. Het geeft ook duidelijkheid, hè? want je ziet dus uit dat Abraham, die heeft dus, zeg maar, dus uh, behoorlijk lang, hè? Die, Sam heeft Abraham overleefd zelfs. Sam heeft dus nog met Isaac gesproken en die heeft ook nog met Jacob gesproken. Qua leeftijd is het mogelijk, hè? is Sam degene, de enige eigenlijk die dus met al die drie mannen contact heeft kunnen hebben. Als dan het door het levitische priesterschap... de volmaaktheid bereikt had kunnen worden, zegt Paulus... dus als het priesterschap die ingesteld was door, Java, door de levieten... als dat echt de volmaaktheid zou benaderen... want onder dit priesterschap had het volk de wet ontvangen... waarom was het dan nog nodig om een andere orde in te stellen? En dat is natuurlijk een legitieme vraag. Hè? Waarom is het dan nodig dat er een ander priester... ...naar een totaal andere ordening... ...en dan de ordening van Melchizedek zou opstaan... ...een eentje... ...van wie niet gezegd kan worden... ...dat hij naar de ordening van de Aaron was. Want dat was het grote verschil... ...dat Yeshua kwam niet uit de orde van de Aaron. Ondanks dat er al diverse keren... ...over gesproken is... ...dat hij toch via wat omwegen... ...dat hij van de Zadok priesters zou afstammen... ...Paulus zegt van niet. Paulus zegt heel duidelijk hierzo... ...hij stamt niet af van de Aaron... En dat heeft een bedoeling. Want hij moest in de lijn opgenomen van Melchizedek... van dat eeuwige priesterschap door God geroepen. Dat is het grote verschil. Dus iedereen die verwijst naar de Zadokpriesters... of dat Yeshua toch zou afstammen... via allerlei ingewikkelde manieren van de Aaron... Paulus spreekt het tegen. En dat heeft een bedoeling... omdat hij niet moest afstammen van Levi... maar hij moest opgenomen worden in de ordening... ...van Melchizedek en zodoende een eeuwig priesterschap verkrijgen... ...welke God had ingesteld. Als het priesterschap verandert, zegt Paulus... ...dan verandert er immers ook noodzakelijkerwijs... ...een verandering van de wet. Dus de wet verandert op het moment dat het hele priesterschap... ...wat gebed ligt in die wet... ...aan de kant wordt gezet. Want dan heb je een totaal iets anders heb je dan namelijk... Even proberen om het uit te leggen. Het priesterschap was dus bedoeld om de wet te volbrengen. De wet, als de mensen zonderden tegen die wet. dan was er een priesterschap ingesteld. om eens verzoening te doen voor de zonden die tegen die wet gedaan waren. Dus als die priesterschap dan eigenlijk aan de kant gezet wordt. betekent dat eigenlijk ook die wet mee verandert. Dat heeft ook te maken met bloed van dieren. Die verzoening, die verzoening gebeurt zeg maar, door bloed van dieren. En nu krijg je dus een totaal andere priesterschap... dus je krijgt ook eigenlijk een totaal andere wet. Want hij, Yeshua... van wie deze dingen gezegd worden... behoort tot een andere stam... waarvan niemand zich ooit tot de altaar begeven heeft. Die het ook niet mochten. Van wie het verboden was. Nou, wie gaat daar tegenin... met desastreuze gevolgen als Jerobiam. Jerobiam gaat uit allerlei andere stammen... gaat hij dus priesters maken... Maar Jawe had gezegd dat niemand anders dan de Levieten tot het priesterambt geroepen werden. Maar Yeshua werd wel geroepen tot een priesterdienst. Het is immers overduidelijk dat onze heren, en daar bedoelt hij dus Yeshua mee, van Juda afstemt. Dus niet van Zadok, wat er ook verteld wordt, hè? Dus niet van over welke stam Mozes niets gezegd heeft in verband met het priesterschap. Dus Juda, die krijgt natuurlijk wel de opdracht om te regeren, maar hij krijgt niet de opdracht om het priesterschap uit te voeren. Dus koning David, die was wel profeet, hij was koning, maar hij was geen priester. En dit wordt nog veel duidelijker als er na het evenbeeld van Melchizedek een andere priester opstaat. Die dat niet geworden is op grond van een wettelijk voorgeschreven afstamming, maar uit kracht van onvergankelijk leven. Geweldig. Dus hier zie je eigenlijk dat Yahweh zelf een heel ander plan maakt. En de wettelijke voorgeschreven afstamming eigenlijk aan de kant zet. Omdat hij een heel ander iemand neer gaat zetten. Uit kracht van onvergankelijk leven. Nou, Yeshua is opgestaan, is opgewekt. En dat is dus de kracht van het onvergankelijk leven. Hij getuigt immers, u bent priester in eeuwigheid na de ordening van Melchizedek. Want de stelling van het voorgaande gebod vindt plaats vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid. En dat heeft hij dus over de menselijke hoge priester. De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht. Maar de totstandbrenging van een betere hoop, waardoor we tot God naderen, doet dat wel. En wat is nou die betere hoop? Dat is Yeshua. Ja, dat is onze betere hoop. En daardoor naderen wij tot God en die brengt wel volmaaktheid teweeg. Priesters, die werden zonder het zweren van een priester, Die werden gewoon naar aanleiding van hun afstamming, werden ze priester en priester. Hij is het geworden met het zweren van een eet door God, die tegen hem gezegd heeft, we heeft gezworen en dat zal hem niet berouwen. En hij komt er steeds op terug, u bent priester naar de ordening van Melchizedek. In zoverre is Yeshua borgen geworden van een zoveel beter verbond. En zij zijn wel in grote getale priester geworden, de levieten, omdat ze door de dood verhinderd werden, altijd te blijven. En dat was natuurlijk het probleem, steeds overleed die hoge priester. Er waren zelfs speciale wetten, hè? de vrijplaatsen die ingesteld waren. Degene die dus, zeg maar, dus per ongeluk iemand doodde, mocht vluchten naar een vrij stad. Maar die vrij stad, daar moest hij blijven totdat de hoge priester overleed. Daar zijn ook weer hele mooie verhalen over, dat dus zeg maar de moeders van die hoge priesters, die overladen die vrijsteden met allerlei giften, omdat ze hoopten dat die mensen dan toch zouden blijven bidden voor de hoge priester, dat die lang zou leven. En niet dat ze dus, zeg maar dus met z'n allen zouden gaan bidden voor de dood van de hoge priester. En dat kun je wel begrijpen. Maar die hoge priester die overleed, en dan kwam er weer een ander. Nou, dat is dus niet het geval met Yeshua, die blijft dus tot in eeuwigheid blijft hij onze hoge priester. Maar hij, omdat hij blijft tot de eeuwigheid, heeft een priesterschap dat ook niet op anderen overgaat. We zijn dus ook niet straks afhankelijk van een ander. Nee, onze voorspraak, die blijft dezelfde. Dus onze advocaat, zeg maar, dat blijft steeds dezelfde advocaat. Het is dus niet dat het, zeg maar, dus, nou, nu krijg je iemand anders, hoor. Moet je weer je verhaal gaan vertellen. Dat is niet nodig. Yeshua, sure, die blijft je kennen. En daarom kan hij ook voorkomen zalig maken wie door hem... ...tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen en ook voor ons te pleiten. Nou, wat een grote opluchting is dat. Dat we niet steeds naar een ander hoeven te gaan... nee, we kunnen ons steeds blijven richten tot Yeshua. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars... ...en boven de hemelen verheven. Geweldig, hè? Dat Yahweh dat ingesteld heeft en dat hij ook zo iemand gevonden heeft. Hij heeft het niet nodig, zoals de hoge priesters... elke dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen... en pas daarna voor die van het volk. Want die hoge priester was ook besmet met zonden. Ook al deden ze alsof ze zeg maar, dus heilig waren en boven iedereen verheven... Yeshua prikte doorheen, ook ten tijde van zijn leven. En ze moesten steeds voor hun eigen zonden moesten ze ook offeren om verzoening te doen voor God... voordat ze in staat waren dat te doen voor het volk. Want Yeshua heeft dat eens en voor altijd gedaan... toen hij zichzelf offerde. En hij heeft zich geofferd. Er wordt heel veel tegengesputterd van... God vraagt geen mensenoffer. Het was geen mensenoffer. Het was een schuldeloos offer wat gebracht werd. En dat is heel wat anders. Hij is offerde zichzelf op... Voor de zonde van heel de wereld. opdat die weer in relatie met jou werk kon komen. Want de wet stelt mensen die met zwakheid behept zijn aan als hogepriester. Het waren gewoon mensen, net als wij. Ze hadden geen betere rang, ze hadden geen betere DNA of wat ook. Het waren gewoon mensen die met zwakheid behept waren. Maar het woord van de eed die na de wet gezworen is, stelt de zoon aan. Dat is natuurlijk een groot verschil. De zoon wordt aangesteld. Die tot in eeuwigheid volmaakt is. En nogmaals, die eeuwigheid stopt nooit. Dus hij blijft volmaakt voor altijd en altijd. De hoofdzak nu van de dingen waarover wij spreken is dit, zegt Paulus. Zo'n hoge priester hebben wij. Eén die zich heeft ingezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Dus niet iemand die zeg maar, dus hier op aarde leefde. Nee, hij heeft zich gezet aan de rechterhand van Yahweh in de hemelen. En waarom? Om zijn hoge priesterlijke taak uit te voeren. Om verzoening te doen voor ons. Hij is een dienaar in het heiligdom en in de tabernakel, de ware tabernakel, die Yahweh heeft opgericht en niet een mens. Degene die hier beneden was, was gemaakt naar het voorbeeld wat Yahweh aan Mozes getoond heeft op de berg. Een tabernakel hier op aarde opgericht. Maar deze tabernakel waar hij zit... die heeft ja wij zelf opgericht. Want dat was het voorbeeld voor Mozes... om dat na te maken. Want elke hoge priester wordt aangesteld... om gaven en slachtoffers te offeren. Daarom was het noodzakelijk... dat ook deze iets had om te offeren. En die deze is dan Yeshua. Dus die hoge priester, die nieuwe... Nou, de ordening van Melchizedek moest ook iets hebben om te offeren. En dat had hij. Want als hij op aarde zou zijn, zou hij niet eens priester zijn. Yeshua zat niet in de lijn van Levi. Dus hij had geen enkele reden, geen enkele recht ook, om priester te zijn, om verzoening te doen voor het volk. Maar ja, wij hebben zelf een reden gemaakt. Omdat er hier priesters zijn, zegt Paulus, die volgens de wet gaven offerden. En dat waren de levieten. Deze priesters doen dienst in een afbeelding en een schaduw van de hemelse dingen. Zoals ik al zei, alles werd gebouwd naar het voorbeeld wat God aan Mozes gaf op de berg. Over een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Dus alles wordt gemaakt zoals Yahweh voorgeschreven had. Want zie erop toe, zegt Paulus, of zegt hij, zegt Yahweh, dat u alles maakt over inkomstige het voorbeeld... Dat u op de berg getoond is. Hij mocht er niet van afwijken. Alles wat gemaakt wordt. Alle afmetingen. Alles is belangrijk. Omdat dat een afschaduwing is van iets. Wat Mozes getoond werd. Nu heeft hij echter. Yeshua. Een zoveel voortreffelijke bediening ontvangen. Zoals hij ook van een beter verbond middelaar is. Een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. Zegt Paulus. Immers. Als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, als daar dus helemaal niks mis mee was, zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht. Want hem berispend, zegt hij tegen hen, zie de dagen komen, spreekt Yahweh, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet overeenkomstig het verbond dat ik met hun vader gesloten heb op de dag toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte uit te leiden... Want zij bleven niet in mijn verbond en ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt Yahweh. Dat is niet helemaal waar, hè? hij heeft ze nooit losgelaten. Hè? Dus ondanks alles wat er gebeurd is, ze hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt. Maar toch lees je nog steeds in de Bijbel dat hij ze vast heeft gehouden. Hij heeft ze gestraft, hij heeft ze geslagen, maar ze zijn niet losgelaten geworden. Want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt Yahweh. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven. Dus he, wat ook staat, schrijf ze op uw voorhoofd. Dat is je verstand. En ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een god zijn. Ik zal, he, ik zal. En zij zullen mij tot een volk zijn. Dus er is nog steeds een onverbrekelijke band tussen Yahweh en het volk van Israël. Ze zullen beslist niet ieder zijn naasten en ieder zijn broeder onderwijzen... en zeggen, joh, moest luisteren. Waarom ga je God niet volgen? Ken Jahwe. Waarom niet? Ze zullen allen mij kennen, zegt hij. Allen. En allen, dat betekent allen. Daar is niemand van uitgezonderd. Van klein tot groot onder hen. Want ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn... en aan hun zonde en hun gedrag beslist niet meer denken. Hij zal er niet meer aan denken. Hij zal er niet op terugkomen. Op een gegeven moment maakt hij dat besluit en hij neemt ze weer aan. En er wordt er niet meer teruggekeken. Er wordt geen oude koeien buiten sloot gehaald om wat even Nederlands te zeggen. Nee, hij zegt, ik zal ze genadig zijn. En ik zal aan hun zonde en hun wetloos gedrag beslist niet meer denken. Nou, dat hopen wij voor onszelf ook, hè. Dat we daar zelf ook achter mogen schuilen. Dat we zelf ook, zeg maar, dat er niet meer aan gedacht wordt en dat het weggepoetst wordt. En dat we een schone lei hebben. En die schone lei die krijgen we dan ook door Yeshua. Als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat verouderd staat op het punt te verdwijnen. Amen. Don't